Een flink ongeluk op de N244 Alkmaar naar Edam. De trauma-helikopter staat erbij tussen de Rijp en de A7. Drie kilometer file. De vertraging is al meer dan een half uur. Dus waarschijnlijk is de Rijp aan helemaal dicht. De ochtendspits is voorbij. Voor de rest nog wel een paar files. Maar die hebben vooral te maken met ongelukken. De A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Muiden nog wat langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk op de linker rijstrook. En op de A9 Alkmaar Amstelveen. Na een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Amstelveen zes kilometer file.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 Dan kan het feest echt beginnen, derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Met de Lionel Richie's juist op de Zandvoortse radio. En de Dancing on the ceiling. Ja, dan kan het feest echt beginnen, want Marco Temis is binnen. Albert-Jan? Hij is binnen. En hij, hij is binnen. Is binnen. En inmiddels aangeschoven. Kopje koffie erbij. Marco, welkom. Hoi Marco. Goedemiddag. Goedemiddag. Daar is hij weer.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 Ja, het is toch altijd uh, even een puzzel om een uh, plaat te vinden... die Marco Temes dan niet kent, uh, Albert-Jan. Ja, maar, de, maar... het is me gelukt bij deze. Het is gelukt. Charlie Roth uit de jaren tachtig en in die evening. Zodadelijk gaan we weer naar jouw Inderdaad, vervolg uh, van de... Die moet ik helemaal niet hebben. Vervolg van de voetbalwedstrijd uh, van vandaag. En inderdaad, uh, SV Stalvoort staat momenteel achter. Dus werk aan de winkel in uh, de tweede helft van uh, deze wedstrijd. Na de point of no return hoor je daar meer over.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 Uh, een lid of vijf, zes geleden, schitterend schot, werkelijk oh, prachtig schot van Duitwater. Waar de keeper zich een beetje op verkeek en bijna te laat was om die bal in die hoek te zien verdwijnen. Maar hij had een rechtse hand en hij kon die bal net over de achterlijn tikken, waardoor Zalver de corner kreeg. En die corner was echt duik in niks. Zalver is weer in de van, Duitwater, op de rechterkant. Probeert hem op te zitten, dat doet hij ook. En dit is hij zo genoeg om hem binnen te houden. Ja, oh! de corner gewerkt door de keeper. Het uh, was een goede kans, hij had het net binnen, hij is snel genoeg om die bal binnen die achterlijn te houden. En zal het nog opnieuw akkoorden nemen vanaf de rechterkant. En dan doet het later weer met links. Dat wordt een inswingen. En dan hoop dat hij dat beter doet dan ik morgen akkoorde, want dat was niet zo goed. Die gingen over alles naar iedereen heen, dat was veel te hard en veel te ver. En de voetbal ging gewoon ver bij het doel over de achterlijn. Maar hij gaat de... Nee, het klaar. Ik toe, legt de bal in en die bal gaat nu komen. De hele lucht van Zandvoort erin. Gaat die bal komen? Goede bal, goede bal! Het ja, eerste aan komt er net daas. En dan gaat Luitenberg, berg, berg uh, hard weg, uh, weggewerkt door de keeper in de voet. Dat was een grote kans voor Zandvoort. Uh, die uh, helaas door de keeper uh, van Holland uh, weggewerkt werd. Het was ook een melee van spelers. Uh, ja, voor zelf geld gaat hij dan vierkus in de doel. Dat was niet het geval helaas. Aan de andere kant mag even kijken, ik kan het niet zien hier vandaan. Uh, Zoffer wordt in ieder geval een bal ingooien, dat was Koen Magielsen in ieder geval. En daar gaat Berg die verliest de bal. Ja, daar is eigenlijk te vaak deze mensen dat Berg niet echt balvast is. Ik weet niet hoe dat komt. Uh, ook niet geconstateerd, nee dat kan ik niet zeggen, want het is hier eigenlijk altijd. Maar goed, dat probeert u met mag aan te vallen. En dat gaat ook uh, uh, nu Magielsen op de rechterkant, linkerkant moet ik zeggen. En die gaat daar uh, heel simpel die bal kwijt. Die op lopen uitverdedigen en die doet het goed. Ja, nee, niet echt goed genoeg, want dan weet u op die balverrit. Uh, even kijken, want dat is daar uh, Milan Bergbellenkamp. Die zich met de Apel gaat bemoeien. En uh, misschien moet hij wel beter aan die achterin blijven, maar hij doet het toch. Ja, yes, Daar gaat ze allerlei nog te vingen en snel genoeg om die banden naar het berg te dus dikken. Wordt aangevallen, uh, gepakt. En dat is overtreding voor zo'n meter of um, acht buiten het meter gebied. En ik denk dat de vader zich daarmee gaat hoe inderdaad hij eist die bal op. En misschien je Duitsjeberg ook nog een, een poging gaat wagen. Ze staan allebei in ieder geval bij de bal. En de schrijf, die gaat in ieder geval de muur even op afstand zetten, op de juiste afstand. En dat, uh, dat is nog een paar meter achter, heren, inderdaad. Zalvoort dus mag die bal gaan nemen. Moeten we Flyten wachten? Ja, inderdaad. Flyten gaat komen. Niet wel, niet wel. Dat is Dijsselberg. Een, een, een, een schuiven is het was. Ja, en het veld is nat. Die keeper verkeek ze een beetje op. Die pikte nog net over de achterlijn. Zalvoort gaat een corner nemen vanaf de linkerkant. Ja, die corner komen. Ook weer de luchtmacht voorin natuurlijk. Maar, jonge Holland ook massaal achterin. En dat is ook een slechte corner. Die gaat helemaal over alles heen. En het is het bidwater. die bal ver over de bal van een schot. Goed, uh, goed. Uh, de bal is weg. Nu uh, mag de keeper van Jong Holland uh, het weer het spel weer beginnen. Want ze hebben de bal gehaald. In ieder geval spelen we nu in de 64e minuut. Uh, de slant is nog steeds 0-1. Maar ik heb goede hoop dat we toch in ieder geval binnenkort blij oh, gaat doen. Terug naar de studio. deze uitvoering niet, Marco. Dit is de Efteling-uitvoering. Oh, oké. Okay. De Efteling-uitvoering. Met... Ja, met die lange nek. Ja, precies. Die, ja. Aha, en uh, het een hele speciale uitvoering. Was Aha. niet echt de bedoeling. Maar goed, we draaien dat uh, origineel nog wel een uh, keertje anders. Gaan jullie even praten? Dan neem ik even de telefoon op. Is dat een goed idee? Dat is een goed idee. Mooi. Goed. Uh, welkom in de studio, Marco. Uh, dankjewel. Wederom welkom. Een, een, iemand, in ieder geval iemand die niet stil kan zitten...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 Uh, uh, scrimmage, de bal komt bij je uh, met water en je haalt verwoestend uit. Het is 1-1 en we hebben nog 23% af. Dankjewel Joop. Ja, ga maar door. <laughs> Goed, eerst even een uh, stand van zaken. We gaan even terug in de tijd. Uh, vorig jaar de, de presentatie van Nadeel van Eerlijkheid. Ja. De roman. Het uh, uh, was een prachtige bijeenkomst. Waar was die ook alweer? Dat was bij... Op stand ergens, hè? Ja, dat was bij Skyline. Skyline. Ja. Goed. Uh, Goeie vrienden. Goeie vrienden. Uh, hoe waren de reacties uh, van uh, lezers? Uh, ja. Uh, erg goed, moet ik zeggen. Er dus, uh, werd erg goed over de roman over geschreven. Uh, zeer positief. Ja, want ik had hem... Uh, uh, uh, uh, bij bol.com kan je die ook kopen, bij de Bruna kon je dat ook yeah. kopen. En uh, uh, ook bij bol.com staan zelfs recensies uh, van lezers. Uh. Ja. ja, gelukkig wel. Ja, dus.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 Ja. En hij is op het rechte pad gebleven. Alleen hij kent die jongens heel erg goed. Door en door. En uh, het is een man met een groot sociaal hart. Oké. Okay. Ik bedoel, ik, in het nadeel van eerlijkheid uh, kwam die politieagent in Parijs, of in Parijs, ja. terug. En wat mij opviel uh, toen ik het boek las, is dat je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 Ja, oké. Okay. Maar je neemt ook de lezers weer mee... maar dan, als ja, dan de tuurlijk, en die sfeer. Tuurlijk. De, de, de grachten, maar ook, uh, uh, ja, ook de gebieden. Ik heb een tijd op de Zuidas uh, gewerkt. Tussen de ja. echte grote krokodillen, zeg maar. Hè, maar dan in pak. Ja, oké. Okay. En bruine schoenen. En, ja, blauwe pakken met bruine Bruin schoenen. schoenen. Fouten kan niet. Ja, niet doen, jongens. Nee, niet doen. Maar...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 want ook Loetje verdient een thuis. Dankjewel, uh, inderdaad het dier van de week, Loetje. In vorige uur hadden we de evenementagenda... en albert al vertelde daarin dat 15 december de ijsbaan er weer ligt. Nou, gaan we voor Leo Miesenbeek de ijsmeester, even een plaatje draaien. Want dat heeft hij wel nodig, hè? ijs ice, ice baby. Yo, VIP. Let's kick it.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 even voor de ijsmeesters en Leon Miesbeek natuurlijk. De bekendste ijsmeester volgens mij uh, van de ijsbaan. Uh, was dit de in ieder geval van vanilleijs en ijs, ijs, baby. Maar ik had tenminste nog steeds te gast vanmiddag bij Sanford op zaterdag. En Albie praat verder met hem. Ja, dan komen we even op de aanleiding uh, waarom je eigenlijk uh, uitgenodigd. En om het uh, intro wat gemakkelijker zal ik het uh, de eerste deel van de Jan Facebook... Uh,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 Nee, maar, maar, maar van mijn hand. Fotografieën, ja, fotografieën, uh, fo <laughs> ja. fotografie. Ja, eh, fotografie. Eh, ja. Dus het is, het is naast boeken, uh, uh, uh, uh, die posters. En uh, die. Uh, die uh, de columns. De columns, de, ja. Uh, dus als je nou geen cadeautje kunt kopen. Het ja. maakt niet uit of het voor jezelf is of niet. Ja. Uh, stuur me maar even een berichtje. En kom bij mij even een bak koffie halen. Dat. Uh,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 door bijvoorbeeld uh, iets met het Sociaal Wijk te doen. Ja, want die heeft natuurlijk al vele, vele contacten met, met de doelgroep... om het zomaar eens te zeggen. Dat klinkt klink klink wat, wat, wat abstract, maar nee. hè, die, die, die hebben rechtstreeks contact met, ja. met die mensen. Vandaar dat ik ook uh, een donatie gedaan ja. heb. Hè. Ja. Uh, het is vaak zo dat je eigenlijk alleen maar even goed moet kijken... en even goed moet denken. Wat kan ik delen met een ander? Je hebt zo altijd zoveel in huis...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 Dat weet ik niet. Moet je nog aardappelen koken? Ja, ja, Oké, okay, uh, goed. Marco, Bij dankjewel. We gaan uh, snel naar uh, Jovenist toe. Het slot van de wedstrijd van vandaag, Joop. Ja, waar eigenlijk bijna laatste minuut uh, de officiële tijd loopt. Maar de officiële tijd heeft de schijf zitten, dat weet ik misschien niet. Maar uh, voorlopig is het hier miserig. Het regen, Het voetbal is miserig. De twee teams zijn miserig. Soms heeft paar grote kansen gehad van bedaten, schitterende schoten. Eentje op de lat met echt zo ontzettend hard... Er zal wat ook in de the land moeten zitten, dat kan niet anders. Ja, en voor de rest, pech, zal het even weg. En, ja, zo heet het, jonge Holland, die houdt stand... Met acht mann en macht, uh, gele kaarten, twee stuks voor uh, Jong-Holland in ieder geval. En ook dus Daan die probeerde een bal te bereiken die waar hij niet bij kon, die kreeg een gele kaart. Die is ondertussen gewisseld uh, om een bescherming te nemen. En nu, voor de derde keer deze wedstrijd is dus gewoon ongelooflijk twee keer bij Zandert, één keer bij Jong-Holland verkeerd ingooien. Dat leer je bij de EF'jes doen de 7 de jaar leren ingooien. Deze gasten zijn allemaal verwassen. Daar kunnen ze niet ingooien. Drie keer voor gefloten, want dat is ongelooflijk. Maar goed, het veld heeft stil, want er wordt gewisseld bij jongen En dat gaat natuurlijk tijd kosten. Het, het, het laatste minuten is ingegaan, of ik nog niet gegaan. En de wissel is nu klaar. En de jongen mag die hoog gaan ingooien zo'n beetje op de middelaar. Dan het aan de andere kant van het veld voor mij gezien. Zandvoet mag nu gaan in de gaat vier, jonge Jongeland gaat hier over de zijlijn. Ik kan het zien, het regent te hard, de beeld zijn voor mij te wazig om goed te kunnen onderscheiden, want het is een hele weg bij mij vandaan. Voorlopig is het de land die bal zit, is deze. Zandvoet kan verdedigen. Het is niet, Milan ik is gewisseld, daar is een spits voor in de paard gekomen, Ryan Lammers. Dus de is wat minder. de aanval moet wat beter zijn. Alleen, ja, het komt niet helemaal wat dat betreft. Want Jonge Holland gaat nu weer in de aanval. Het diepe dieptepaas en het hele snelle verdedigen wat de aanvallen die daar die bal in die sessie meter krijgt. We moeten er de, de gedrongen, geeft die bal voor. Het is zo oh ja, ik goddelijke, werkelijk, dat gaat voorlangs de heer geprezen dat het gebeurde. Want dat was het een prachtige roodhoeven geweest, maar nou, gelukkig was het niet het geval. Het blijft de stand 1-1 en de schrijfs blijft nog even doorgaan, want het zijn een X-aantal wissels geweest. En dat kost altijd tijd. Dan Kerkman gaat die bal in het veld brengen vanaf de 5 -meter lijn van Zandvoort. Daar komt hij aan. Ja. Zandvoort heeft haast natuurlijk. want is wil winnen. Maar één eind heb je niks. Johan heeft niks aan. Samford heeft niks aan. Uh, drie punten heb je gewoon nodig als Zandvoort zijn. En uh, de gelopigste zijn die nog niet in de tas. Samford mag hier gooien. op de helft, Op de middag nog nee, moet ik zeggen. Uh, even kijken. Ja, Het is te ver weg nogmaals. En daar probeert Rijon uh, als je bot te pakken te krijgen. Dat is niet het geval. Over de jong uh, Holland. Buiten spel, gevlacht en gefloten. Ook als dat nog een buiten doelpunt van uh, Jonge Holland gelukkig zag de Sanfordse uh, asielteenschrijver. En uh, de schijf nam dat signaal over. En dat doelpunt telde dus niet. Uh, nou, Sandvoort. Uh, bij het spelgeval. Rijen werd er weggeduwd. Wat mocht van, blijkbaar van de scheidsrechter. zitten. Uh, Koen Machielsen, die raakt die bal kwijt. Uh, Kordels kwijt. Dan gaat de de van, uh, er gaat een hele spelle spitsen. altijd gaat het door worden. Uh, ja. Ja, nog wat heeft het over zichzelf afgeroepen. hebben heeft ook al eens niet gemaakt in dit. Een hele snelle uitval, een beetje een ja, waarschijnlijke overtreding op de Magieelse, maar dat schrijven, de foto er niet voor. een dus hele snelle spits van eh, Johorland, die gaat alle spelers van Zandvoort bij. Daar kan ik wel proberen nog uit te komen, ook dat misplokte en die bal die rolt zomaar in de verre hoek. Zandvoort die staat met 2-2 achter en ik denk dat dit eh, einde oefening is voor Zandvoort wat dit betreft en dat ze dan stijventje gaan wisselen, Johorland en Zandvoort. Johorland gaat nu toe op de eigen helft, Zandvoort mag een keer de bal innemen denk ik. En, uh dat gaat dan nu gebeuren, nee nog niet de heren lopen niet door van joh, want nu zijn ze maar nog bij de daar is het fout, ze inderdaad van de schijf zetten ja. moet nu tempo draaien echt heel erg tempo draaien, probeer die bal aan de ploeg te houden en dan uh, ja, water, die moet het maken bitwater is eigenlijk een vorm maar hij, hij krijgt niet de zee so die hij nodig heeft om hier een, uh, nog een punt uit te halen op dit moment voorlopig zijn we drie punten kwijt die hebben we echt nodig gehad en uh, soms ik kan het niet anders dan alleen maar aanvallen. Hij gaat nu de bal kwijt. En mag nu gaan gooien. En is dat het eindje? Ja, nee, nog niet. Een vrije schop voor Zandvoort. Op eigen helft. Door een overtreden, uiteraard, van Nieuw-Nederland. En het, het, duurt, het duurt te lang. Ze hebben geen tempo erin, de heer. Ja, misschien hebben ze het koud, dat weet ik wel. Maar daar gaat die bal komen. Leidscheburg, kan er niet bij komen. Wordt weggekocht door de verdediging van de Roland. De Sandvoort is nu weer in balbezit. Daar ja, hadden op wordt. ja, correct. Zijssel is erg sterk, hij heeft het uh, niet echt moeilijk, maar hij houdt het ook stak in de hand. En hij gaat die bal nemen, Butwater. Heel in de weg, echt een meter of 30 van het doel, Butwater gaat hem nemen. Dus, uh, ja, um, kan ik erop? Ja, je bent er nog, Joop, je bent er nog, alleen we hebben niet veel tijd meer, dus. In de bellen, in de bellen van Ik word weggewerkt door Jongerland. Zandvoert in de bal. Zandvoort. Aan de andere kant van het veld. En er wordt daar gepingeld en daar in de bal bij vrij inworp eh, voor Zandvoort. Een meter of nou het zou zijn tien van het, eh, uh, stafgebied uh, van Jongerland. Komt die bal? Berg, nee niet berg. De bal is nog niet gegooid. Welberg, niet berg. Ryan, probeert het uh, Ryan Lammers. En nu we weer Zandvoort. Zoals we teruggedrongen. Bal moet in. Bal moet in, met hoofd voor. Dat is een slechte bal voor Zandvoort. En die komt bij Johan op. Er is nog even verdedigen. Ja, dan Keef was een heel van En die bal gaat eroverheen. Die gaat erin. Die gaat erin. Het is die een vanaf eigen helft. Keef was het, te veel voor zijn doel. En dit is gelijk het einde. Eén-drie. Zandvoort voor De echt. Ja, zit niet van de En ook, volgende week gaan we weer verder. Oké, okay, dankjewel Joop voor het wedstrijdverslag van vandaag. Helaas dus een verlies voor SW Sonfort, oh. 1 tegen 3. Dus dadelijk Marco met het gedicht. En dan gaan we meteen afsluiten. ook, hè, denk ik op het, ja, het gaat, ja, <laughs> ja, ja, klopt. Nou, we, we maken er nog een paar uh, laatste mooie minuten van.